Dood in de Jungle Een luisterspel in vijf delen geschreven door Jan Sterink naar de gelijknamige roman van Michael Hastings Deel drie: Te laat, Ryland, te laat. Vliegtuig, bestemming Singapore.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 Want iemand heeft het na haar dood uit het vrak gestolen. Vervolgens Dudley Norris, een van de overlevenden, kende genoemde alleen McCara. Al ontkent hij dit stellig. Naar wijze werd tegelijk met het dagboek zijn revolver uit het vrak gestolen. Een probleem dat overigens gisteren is opgelost. Ja, want een zekere Willis, die reist onder bewaking van Maarten Ryland. Misschien een agent van de geheime dienst bleek Norris revolver gestolen te hebben om aan een ontsnappingspoging kracht bij te kunnen zetten. De poging mislukt omdat Jeff Becker, een andere passagier, Willis terugjaagt naar het kamp. Raadselachtig genoeg, want er zijn tekenen dat genoemde Becker opdracht had Willis bij een ontsnapping behulpzaam te zijn. Sinds dat ogenblik gistermiddag is die Becker spoorloos verdwenen. Dit is de derde dag. Gisteren startten wij op een moeras. We zoeken nu een andere uitweg door het oerwoud. Het is vroeg in de middag. We houden een korte rust op de top van een heuvel.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 En als er wel moerassen zijn, wordt het moeilijker. Dan gaan ze omlaag, de heuvel af, met de oerwoud weer in. Langs bomen, door haar varend, varens, lianen. Ik zal blij zijn als we er zijn. Waar zijn Bij de rivier. Welke rivier? Waar we op afgaan. Als er een rivier is. Als er geen rivier is, kunnen we ons beter begraven. Wil jij voor je beroep Willis of uit liephebberij? Oh ja, achter Connelly lopen Norris en Ze Ben je te behoord om antwoord te geven als ik je iets vraag? Stel je alleen revolvers of heb je ook een ruimere belangstelling? Stel je ook dagboeken? Ik weet niks van een dagboek. Vraag het Connelly, die is er geen kwijt. Zijn eigen? Nou, laat maar die lachen, van die dode juffrouw in het vliegtuig. Ben niet zo flink, dode juffrouw. Ze was jouw liefje, Norris. Ja, ik heb je beter gezien op het kantoor van de baas. Ze was de secretaresse. Hoe we elkaar toch gevonden hebben, hè? Ik, Willis, wordt opgebracht. De baas, Bekker met me mee in het vliegtuig. En wie komen we tegen? Ilene Macara, de baas van secretaresse. En Norris, de vrijer. Die nu geheimzinnig zit spoelen over het dagboek. Wat daarachter mag, stekertje ja, Ligt. Ik ken Ilene Macara niet. Wat schreeuw je dan over een dagboek? Staat er wat over je in? Je begrijpt me best, Willis. Ik hoef maar één ding te zeggen. Als ik merk dat jij het hebt, mag ik je koud... Maar ik heb een hekel aan dieven. Bomen. hakken, varen, hey, Ryland, zeg eens op. Wat heeft die Willis uitgevreden? Goeie. Sneed en Ryland achter Willis en Norris. Spelen ze op elkaar, Ryland. Heeft die gemoord, gestolen of opgeleerd? Of is het spionage? Het je niet uit, Sneed. Is hij van de politie? Of in het heime dienst. wat je het liefste wilt. Wist jij dat bekker met Willis onder één deken lag? Nee. Werken ze allebei voor dezelfde baas? Misschien. Wat voor baas eigenlijk? Vraag het ze zelf. Officie dat bekker dat er tussenuit is gekrepen. Anders stond je alleen tegen twee. je. Erg vriendelijk. Waarom smeer de bekker hem? dat hij Willis moest helpen ontsnappen. Dat zou ik ook wel willen weten. Voor die is een schild, denk je jij ook iets horen mompelen over dat dagboek? Ik ben niet doof. Er wordt druk naar gezocht. Wat zou er toch in staan? Ik heb het niet gelezen. Zou het geld waard zijn? Hè? Ik zal jou één ding zeggen, Sniet. Ik ben benieuwd. Hou je overal buiten. Je hebt hier met zware jongens te doen. Hoe bedoel je overal buiten? Ik bemoei me nergens mee. Jij bent nieuwsgierig genoeg om je spitse neus in de bagage van een dame te steken. Dat doet me niets niet. Ik weet niet wat je bedoelt. Vooral niet bij een dame die relaties had. Jaloerse relaties. Die als ze het nodig vonden jou even koelbloedig zouden kelen als een varken. Oh. Wat is dat? Brian, wat is dat? <lacht> weet het zweetje al niet? Broconi heeft weer eens op een spin getrapt. Wat was dat, Stuart? Wat was dat? Mijn stem schoot wat uit, mevrouw Koni. Ik niet het niet oudskuiken. Wat dan wegkomen in die varens. Ik heb het niet gezien, mevrouw. Wat doe je dan hier? Ben je Stuart of niet? Je groot gelijk, mevrouw. Het schiet schromelijk tekort. Je bent in levensgevaar en ik merk het niet wat is eens. Wat slang. En als het geen slang was, was het een ander monster. Ik neem het niet, Stuart. Denk niet dat ik het neem. Groot gelijk, mevrouw. Schrijf alles op. Ik eis schadevergoeding voor elk gevaar dat me bedreigt... ...en voor elke belediging die ik moet slikken. Wat moet u doen, mevrouw? En Dat alles omdat die ongedisciplineerde piloot... de stuur niet recht kon houden. Van de doden geen kwaad, mevrouw. Het was motorstoring. Nou, dan dat hij zijn motor beter schoon oh. moeten houden. Doorlopen naar achter. Geen tijd te verliezen. Doorlopen naar achter. Geen tijd te verliezen. lopen mevrouw Coni. Geen tijd te verliezen. En ze toppen weer verder, de een naar de ander. Camely en Dallas, de Norris en Willis. de Ryland en Sling, en Koning en Melgrave. En de uren verstrijken, verstrijken, stap voor stap gaan de voeten. Slag om slag slaan de arme takken, de hyanen en op opzij. Connelly en Dallas. en alles en Welles. Een Rydent en Smeet. Een Koning en Muldrijf. Hun gedachten glijden doorheen. Heel. Monotoon. Eén lange obsessie. Als het wel een rivier... die kloof in de verte... als het een rivier is... die kloof in de verte... wordt alles makkelijker. Alles. Als het geen rivier is... Ik loop de vechten. Dan doe ik geen stap meer. Ik ben uitgeput. Ik woonde aan een rivier toen ik klein was. En Het breekt langzaam water. Ik heb dorst en niemand naar me mee. Ik ging vaak zeilen toen ik jong was. Zeilen op een meer. Het is een heerlijk gezicht als je boven de zee vliegt. Het wordt lichter. Lichter. Het wordt lichter. Ik hou het niet meer uit, dus het loopt maar door. Er schimmert iets door de bomen heen. Verder, Ik doe geen stap meer, geen stap meer. Als wat met iets door de boom heen, is dat water, is dat water? De rivier, de rivier of zit de zon op een open plek? Ze kunnen me niet dwingen te blijven lopen. Ik blijf hier en ze, ze moeten me draaien. De rivier of de zon op een open plek? De rivier, de rivier, de rivier. Get <laughs> him, Kijk een beetje uit. Mijn benen is geen schroefdraad. Wat zalig de dokter zelf pijn te doen. Au, even flink zijn. Even flink zijn, zeggen jullie dokters dan. Moet dat nou zo strak? Zo. Nou, bedankt zuster. Je bent een schat. U ook. En dan wat voorzichtiger zijn hoor. Wie ben je eigenlijk, meisje Dallas? Wilt u in mijn hart lezen, nee, dokter? Je ogen wil ik lezen. Dat zijn de spiegels te zien. Zijn het mooie ogen? Ja, het zijn heel gezonde ogen. Oh, ben ik hier bij de oogarts? Dat zijn aardige dingen in je ogen te lezen. Nou, ik zo van heel dichtbij kijk. U maakt me nieuwsgierig. Ik zie dat twee maal mezelf in gespiegeld. Oh. Julian kan een keer rechts en een keer links. Heel kleintjes en bedeesd en met een bol opgezet gezicht. Oh. Vreemd mannetje in jouw ogen. Nou, ik vind hem enig. Nee, je maakt hem verlegen. Hij lijkt op mijn oud-oom. Dat is ook zo'n ijsbeer. Oh, ja, en ook zo eenzaam als ik. Nou, door ik. Overal sterk niet hoor. We zijn klaar. Nou is het jouw beurt, Ryland. Wat zie jij in Mary Dallas' ogen? Oh, blijf uit mijn buurt. anders ben niet zo opgewonden, Mary. Nou, zijn het mooie ogen, Martin Ryland? Mm. Grijs als de zee. Oh, of als de lucht voor een onweer? Ik zie twee van mezelf: Martin Ryland. Knappen, jongeman. Oh, niet onbemiddeld. Oh, wat zijn mannen toch in toon. Algemeen ontwikkeld, sportief, Aha, elegant. Ja, ja. zelfstandige positie. Nou, smeres. Ze bezigheden buiten het huis. En, en van goede getuigschriften voorzien. En de van heren doktoren gewenst. Lijkt die ook op je auto, Mary? Oh, nee. Op mijn baas op kantoor in Londen. Oh. Die hangt ook altijd vlakbij je met zijn gezicht. <laughs> Dag, auto dokter. <laughs> Dag niet onbemiddelde, algemeen ontwikkelde smeren. Ik moet gaan. <laughs> Zo. Nou ja, Rarens. Oh. Dat voer jij precies uit. Britse geheime dienst voor het oosten? Ah, het is tegen mijn voorschriften buiten staan als iets uit de dienst te vertellen. Nee, niet aan, vriend. Ik ben te vertrouwen. Mm -hmm. En ik weet wel iets ook. Jij hebt opdracht Willis naar Singapore te brengen. Er is haast bij de zaak, want er werd een extra vliegtuig geshatterd. Wie, wie heeft u dat verteld? Mulgrave, de steward. Ah, de kletskous. Kom over de brug, Leiland. Misschien heb je me ooit nog nodig. Het mm. is een vuil zaakje. Grootscheepse zwendel met politiek erachter en Willis is de enige pion die we te pakken hebben. Wie is die, Willis? Er bestaat een dossier tegen hem, zonder hadden en voeten. Argwaan, achterdocht, maar geen schijn van bewijs. Hij is officier geweest, zei Becker. Ja, kapitein bij de staf. Verdacht van handel in gestolen legergoederen. Geen schijn van bewijs. Daarom overgeplaatst naar Batavia, na de oorlog met de Jappen. Pardon, dokter, ik heb tegengezet. Wilt u ook? Ja. Oh, eigenlijk uh, van je, Melgrave. Schenk de andere maar vast in. We komen zo. Zoals u wilt, dokter. Ga door, eh, Aron. Willis zat in Batavia. Ja, ja. Dat was een zwarte markt in het noordelijk kwartier... van gestolen goederen uit de dokken. Radzias haalde niks uit. Het was klashelder dat er een goed georganiseerde ondergrondse voor de belangrijkste handelaren werkte. Zat Willis daarachter? is vrij van bewijs, maar... nadat hij was overgeplaatst naar Singapore... hadden de radzias tweemaal meer succes. Uh, maar, wat, wat is er? Ik dacht dat ik iets hoorde. Dat is een vogel, anders um, niks. En geritsel. Alsof er iemand langs het kamp sloopt. Ja. Ah, misschien een dier. Ja. Nou, ga door. Willis in Singapore. Hij nam ontslag uit dienst wegen ziekte, malaria en flink ook. Verdween een tijd voor een rustkuur. Took plotseling weer genezen op in Shanghai als een soort handelsagent. Ja, wat deed hij voor zaken? Lichtinstallaties voor dokken en havens. Handige dingen. Niemand weet waar ze vandaan komen, maar waarschijnlijk hebben de Russen ergens een vinger in de pap. Toen Willis in Hongkong hetzelfde bedrijfje op touw zette, hebben we hem gepakt. Hij smeet zo met geld dat wij wel eens willen weten waar dat vandaan kwam. Hij is niet de koning van het schaakspel, maar misschien slaat hij door. Uh, bij wie zat hij in Hongkong? Bij een Chinese scheepsagent. Fuliang. Een gladde aal. Stinkend rijk en modern zijn Amerikaans. En was die Fuliang Willis baas? moet nou net uitgekiet yeah. Stil. stil. Vrouw spullen mag goed weg, mevrouw Sonny, want we hebben piraten aan boord. Moet je mij hebben, Norris? Ik ben hardragend, Willis. Altijd als ik iets belangrijks mis. Die iets kwijt, Norris? Die iets kwijt? Kan ik je op bezoeken? Hou niet. Ik kan mijn eigen woontjes doffen. En als jij niet dat jezelf zelf over de brug komt, Willis, dan loopt het slecht voor je af. Tja. Nou, daar komt nog nooit een doodslag van. Tja. Nou, hier in de jungle begonnen de grote raadsels pas echt. Bekken, door de baas. Wie dat dan ook is, achter Willis aangestuurd om hem te helpen ontsnappen. Dat hebben we Becker zelf horen zeggen. En toch verdwijnt hij zonder zijn opdracht uit te voeren. Uh, hij was beducht voor zijn hartje. Uh, maar... Wij lopen hem te veel risico met vrouwen en slappelingen in ons kielzocht. Uh, maar waarom nam hij Willis dan niet mee? Uh, Willis is ook geen reus. Slappeling, dat zie je zo. En die bekker is een gangster een domme krachten. Een huurling die met het fijne van de zaak niks te maken heeft. Zo simpel is het niet. Stil. Ik hoor er weer iets. Zou dat moeten zijn? Ze zijn allemaal hier. Bekker. Bekker? Wat zou die komen zoeken? Dan had je beter bij ons kunnen blijven. Dat is onzin. Mm, ik hoop het voor je. Ga door. Nou, het vreemdste van alles is dat dagboek. Dat dagboek van die lemer Cara. Die was rest van die baas, wie dat dan ook zij mogen. Dat heeft wel eens zich laten ontvallen. Ze is verongelukt en begraven, maar dat schakelt er niet uit. Dudley Norris was haar minnaar, of je het weten wil of niet reisden die twee toevallig met Willis en Becker samen of volgens plan. Ja, waarom niet toevallig? Ze hadden waarschijnlijk net als ik plaatsen geboekt voor het eerst volgende lijntoestel... en konden ook niet weten dat ze in jullie extra vlucht zouden worden ingedeeld. Dat zou ook een opvallende zeenochtigheid verklaren. Maar wat ging dat opgebonden stel dan in Singapore doen? Ze hadden een geschrift in code bij zich, dat dagboek. Ja, waarvoor en voor wie? Elaine Makara heeft voor de ramp aan mevrouw Kony verteld... dat ze in Singapore een bom duikte te verwachten... Dat geschrift is dus geld waard. Chantage? Zou Norris daarom achteraan jagen... nou dat ding gestolen is? Stel eens. Wordt u weer spoken? Nee. Nee, vergis me. Nou, verder. Wie heeft dat dagboek gestolen? Willis lijkt de enige die er belang bij kan hebben. Dat schijnt Norris zelf ook te denken. Daarom dreigt hij steeds dat hij Willis zal vermoorden. Hij vermoordt Willis niet. Hij praat er te veel over, dan hoeft hij het niet te doen. En als Willis toch eens vermoord werd? Wilt u een beslist dood hebben? Nee, maar kort na de ramp liep ik alleen in het bos om Norris te zoeken die uit het toestel was geslingerd. Huh? Toen hoorde ik opeens iemand tegen iemand anders fluisteren. Huh? Ik kon ze helemaal weer zien. De stem zei, ik waarschuw je, je kent me. Huh? Eén poging te ontsnappen, één met een lijk. Huh? Was jij dat, die Willis bedreigde? Nee, beslist niet. Wie is het dan geweest? Nou, dat is nog buiten westen, ja. en van het dagboek was nog geen sprake geweest. Wie moet het dan geweest, zijn, Ryland? Wie dan? Uw thee, dokter. Ja, we komen, Stuart. We komen er lang. Ze zijn weg, dokter Connolly. Er is niemand meer te zien bij het vuur, alleen mevrouw Cony. Waar zijn ze naartoe, Stuart? Waar zijn ze naartoe? Ja, het bos in, meneer, om droog hout te halen voor het vuur vanaf. En Willis, Willis ook. En ligt meneer Ryland, waarom niet? Ja, en Mary Dallas. Ja, de juffrouw stond erop om mee te gaan, dokter. Gingen ze samen of iedere andere kant op? Ieder apart, meneer, er is niet zoveel drooghout vlakbij de Ging Mary Dallas ook alleen? Meneer Norris nam dan mee als u er niks op tegen hebt. we zijn stommelingen, Cannelly. We zitten uren te kletsen zonder op te letten wat er achter ons rug gebeurt. Ik moet Willis achterna en meteen. Grotsprokklaars breken zich baan door de jungle. Sneed alleen. Willis alleen. Meridales en Norris samen. Ze zijn niet ver uit elkaar. Toch horen ze niets. Zien niets van de anderen. In meters hoge sluisdeuren staat het geboomte om ze heen. Taai vlechtwerk zonder uitgang of uitzicht. Voor, achter, links en rechts. Groene schema dichtbij... Grijzers gaan u verder op. Zwarters gaan u nog verder. Sneed alleen. Willis alleen. Mij, Dallas en Norza samen. Ik heb een dapperje van Alice. Romantisch bedoel je, Norris. Ik ben gek op avontuur. Dat maak ik me wijs, tenminste. Dat houdt je op de been. Oh, als ik terugkom in Londen op mijn plekje, heb ik voortaan iets om op te teren. Als we terugkomen, tenminste. Waarom niet? Nou, je kent onze kansen. Die zijn best. En anders maken we ze beter. Oh, het kan me niet schelen. Ik heb het gevoel dat ik hier helemaal niet ben. Dat de echte Mary Dallas nog steeds elke morgen verschijnt op kantoor. Om precies negen uur. Groene oh. schema dichtbij. Grijze schaduw verderop. gaan nu nog verder. En Sneed zoekt alleen. Alles rondom is in heimelijke beweging. Maar nooit iets te zien. Even flitsen van een agendis. Een aap schiet plotseling omhoog. En Sneed is bang. Lang. Het is gekke werk. Alleen in de jungle. Die goede dag die je dicht weer je loopt. Ja, je de richting kwijt. Zij helpt niet. De hitte smoort ieder geluid. Wat was dat? Ik hou het niet uit. Ik ben bang. Ik ga terug. Ik ga terug. Nee, ik kan niet met lege handen aankomen. Ze lachen me uit, tellendelingen. Die hele troep dieven en moordenijs. dichtbij. Grijzers gaan nu op. Zwarten gaan nu nog verder. Ook Willis is alleen en bang. En terecht. Al is het niet voor de jungle. Het is gekke werk. Alleen in de jungle. Hier kan iedereen een beetje doen wat hij wil. Allemaal zijn ze krankzinnig en gevaarlijk ook. Ik had bij Rylan moeten blijven. Die wordt betaald om op me te passen. En dan ben ik mijn gevolg voor ook nog kwijt. Norris is gek, bekker is helemaal gek. Waarom heeft hij me niet meegenomen? Voelt hij iets in zijn schil? Groene schimmen dichtbij. Grijze gaat u verderop. Zwarte gaat u nog verder. Mary Dallas is nog niet bang. Want Norris houdt haar gezelschap. We hebben hout genoeg, Dallas. Oh, gaan we terug? Welke kant ging Willis uit? Je moet Willis niet zo dreigen. Hij hey, heeft het zwaar genoeg. Smerige Welke kant ging die uit? Links, wij rechts. Links, links. links. Weet je dat zeker? Hè? Ach, wat doet het er nou toe? Nou, zomaar. Om het te oriënteren. Zullen we teruggaan? Ik heb alweer dorst. Dorst, dorst. Dat komt goed uit. Oh, wou je soms vriendelijk zijn? Nee, ik, eh, ik heb Mangoustans gezien. Vlakbij. Mangoustans, ken je die? Ja, heerlijke vrucht. Dat is gegeten, hè? Je laat me toch niet alleen. Even, even, ik ben zo terug. Laat maar, ik lijk heel graag dorst. Onzin, ik ga even voor je eigen wil. Nee! Ik ben bang alleen. Let's nou, je bent zo romantisch. Oh, als ik met z'n tweeën ben. Onzin, nou. er gebeurt niks. Wacht hier even. Ik ben in drie minuten terug! Norris! Norris! Hij is weg. Op dit ogenblik dringt Ryland het bos binnen om Willis te zoeken. Connelly blijft achter in het kamp. Hij denkt na over dat regende stem die hij hoorde fluisteren op de eerste dag. Vlak na de ramp. Een ongeluk is gebeurd En de jungle geeft geen geheime prijs. Een ongeluk? Wat voor een ongeluk? De stem was kleurloos door de afstand. En hou je geen idee in je hoofd. Je bent een idee? Wat voor ideeën? Een poging te ontsnappen en je bent een lijk. Een poging te ontsnappen. Waarheen? Versta je? Een poging te ontsnappen en je bent een lijk. Een poging te ontsnappen. Kannerlijke En op datzelfde ogenblik waait diezelfde fluisterstem rond de houtsporkelaars verspreid in het bos. En sneeuw met eerst. Ik ga terug. Ik heb oud genoeg. Terug. Terug? Van welke kant kom ik af? Ik ben verdwaald. Kalm blijven ze niet. Wind je niet op, dan vind je het nooit. Verzet je zinnen. Dan gaat het beter. Ik kan van links. Daar zijn de Lianen gescheurd. Rustig lopen. Kalm blijven. Je zinnen verzetten. Waar het zijn. Ze zijn er zo opgebrand. Lastig dat het in code is. Ik zou willen weten wat erin staat. Het zou nog eens Willis koud maken om dat dagboek. Onzin. Hij zegt het te vaak. Uh, hij krijgt anders kansen genoeg hier in het bos. krijgt geen het geen is oh, dat? Oh, dat kring boven mijn hoofd. Oh, ik. Ik. Ik ben mezelf niet meer. Je wordt die wild van de hitte, en van al die kleine geluiden. En het, ge het gefluister van de blaaar heeft de eigen stem. Sneed! Sneed! Wie is dat? Hoor ik iemand? Sneed! Sneed! Ik heb de kolder in mijn kop. Ik, ik hoor stemmen, en ik ben niet alleen. Sneed! Gaat het Wat sta ik? Waar wacht ik op? Ik moet hier weg voordat ik gek word. Groene schema dichtbij, grijze schaduw verderop... zwarte schaduw nog verder. En dit keer is Mary Dallas alleen. Norris! Norris! Hoe lang is hij al weg? Wat kunnen mij die man dan schelen? Ik hou het niet uit hier alleen. Alles beweegt, gitselt en er is geen wind. En alles groeit, groeit, verstikt en verrot...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 Ben jij het, Norris? Ben je het, Dallas. Blijf hier, ik kom niet van je plaats. Norris! Norris! Blijf, Blijf staan, je staat! Ik ben gek, ik hoest hem... Me... Blijf, Blijf staan, je staat, als je leven je lief is. Norris! Norris! Norris! En ondertussen zoekt Rylan tussen de bomen en struiken naar Willis. Willis! Willis! Willis! Willis. Zijn roep klinkt nu hier, Willis. dan daar... Hij zal zich moeten haasten als hij nog op tijd wil komen, want de fluisterende stem heeft Willis bijna bereikt. Willis kan niet verder. Hij stoot op een moeras. Daar staat hij nu aan de stinkende oever. Voor hem de olieachtige gladheid van de verraderlijke grond. Week, kleverig, halfgeboren land. Met taaie luchtbellen ademt de modder op en neer. Willis hoort de fluisterstem niet. Nu kijkt hij op. Willis kijkt op. Wie is daar? Is daar iemand? Waar ben je? Ik zie niemand. Pas op, Willis. Pas op. Jij? Pas op, Willis. Hij haalt uit. Hij haalt uit. Jij? Juist, Willis. Ik... De stok treft Willis zwaar op het hoofd. Hij wankelt, valt langzaam, alsof hij nog kan aarzelen te vallen. Nu ligt hij voorover in het moeras, op uitgestrekte armen. De motor zegt hem aan, geduldig en zeker. Willis! Te laat, Ryland. Willis! Te laat.